Dit is Radio 1. Het is vier uur. Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Den Haag zijn gisteravond vier jongens opgepakt... die van plan waren om tijdens de jaarwisseling... agenten te bekogelen met een molentofcocktail. De politie was getipt en uit onderzoek bleek... dat de vier inderdaad brandbaar materiaal hadden gekocht. De jongens van 14, 17 en 18 wonen in de Haagse wijk Wateringse Veld. Twee van hen hadden voor de jaarwisseling... een gebiedsverbod voor een deel van Den Haag. De vier zitten tijdens de jaarwisseling vast... Net als een meisje van 18 dat bij de arrestatie met haar scooter op een agent inreed. Groot-Brittannië laat uitzoeken of borstimplantaten van de Franse firma Pip... ook voor Britse vrouwen gevaar kunnen opleveren. Siliconenimplantaten van het inmiddels failliete Franse bedrijf... zijn in verschillende landen van de markt gehaald omdat de implantaten kunnen scheuren. Siliconen die zijn gebruikt zijn niet volgens de veiligheidsregels geproduceerd... en kunnen schadelijk zijn als ze in het lichaam terechtkomen. Ongeveer 40.000 Britse vrouwen hebben de implantaten... Wereldwijd zijn er zo'n 300.000 verkocht. In Nederland zijn de implantaten ingebracht bij ongeveer 1000 vrouwen. In Turkije is het nog steeds onrustig in de nasleep van een bombardement... waarbij 35 jonge Koerden omkwamen. Het Turkse leger zag de Koerdische smokkelaars aan voor strijders van de PKK. Turkije heeft zijn excuses aangeboden voor het bombardement... maar voor veel Koerden is dat niet genoeg. Vanochtend waren er opnieuw betogingen in steden in het oosten van Turkije. Daarbij... Kwam het tot harde confrontaties tussen Koerdische betogers en politie en leger. De vicegouverneur van het district Oloudere wilde zijn medeleven uitspreken in het dorp waar de slachtoffers vandaan kwamen. Ongeweg daar naartoe werd hij geslagen en met stenen bekogeld. Het weer bewolkt en lokaal wat lichte regen, door tussen de 6 en 10 graden. Ook rond de jaarwisseling kan het wat regenen, maar dan is het wel zacht. Dit was het NMS Journal.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 Goedemiddag, Opium Radio tot half vijf met nog uh, onder andere Willem Nijholt en Kim Hoorweg. Zij stond met de jazzformatie De Houdinis op ons podium in Carré bij de jubileumuitzending op 10 december. Uh, Opium vierde daar zijn jaar bestaan. Straks ook Jaap Spijkers over uh, de Gijsbrecht. En uh, de volgende spreker die was ook onlangs de gast in Opium. Sampje Velen, ik heb uh, dit jaar naast dat ik. TV-responsent voor de Volkskrant, ben een boek geschreven samen met Maarten van Rossen, Nederland en de Nederlanders, waarover wij spraken in Opium. Mijn hoogtepunt van het jaar, cultureel gezien, dat kan nooit heel veel zijn, want mijn werk is televisie kijken. Dus ik heb eigenlijk nooit tijd om ergens heen te gaan. Uh, daarom is de keuze beperkt, maar het hoogtepunt is een film die ik zag, Flamenco Flamenco. Ik ben al 30 jaar fervent Flamenco-fan. En de, de rek lijkt er een beetje uit te zijn. Maar Flamenco, Flamenco van Carlos Saura, heeft het toch weer opnieuw met de neus op de feiten gedrukt. Namelijk dat Flamenco als muziekvorm toch wel een toverend fenomeen blijft. Uitgevoerd door mensen die haast over mysterieuze gaven lijken te beschikken. Dus dat is mijn culturele hoogtepunt van 2011. Flamenco, Flamenco van Carlos Saura. Jean-Pierre Gehle, hij doet in de Volkskrant dagelijks scherp verslag van wat hij op tv ziet. En voor het boek Nederland en de Nederlanders schreef hij commentaren bij foto's van persbureau Hollandse Hoogte. Waarin de mentaliteit van ons land en zijn bewoners worden blootgelegd. Met uh, Maxima's toespraak uit 2007 in gedachten, wilde ik eerst van Jean-Pierre weten of hij wel denkt dat de Nederlander bestaat.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 Ja. Een van de onderwerpen die je behandelt, bijvoorbeeld, is het lekker weg in eigen land uh, gevoel. Ja, er staat in dit boek wel een prachtige foto overigens over files gesproken ja. van een hele drukke snelweg. Ik meen dat het met oranje gekten te maken had. En dan staat er een, een bord met van die uh, letters die uit lampjes bestaat. Keer om. <lacht> Amsterdam is vol. Ja, dan moet je nou ook kun je niet omkeren op de nee, snelweg. Maar ik vond het <lacht> wel een grachtige kreet. Ja, overigens, je beschrijft één foto. Wat vind jij zelf de meest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 Jean-Pierre Nederland en de Nederlanders, dat boek dat hij dus uh, samenstelde... samen met Maarten van is uitgegeven door Nieuw Amsterdam. Het komt niet vaak voor dat we een uh, muziekgast twee keer in twee maanden uitnodigen... maar voor Kim Hoorweg maakten we graag een uitzondering. Op 29 oktober maakte ze veel indruk met haar vertolkingen van de Peggy Lee-nummers. Zoals die ook op haar laatste cd te vinden zijn, Why Don't You Do Right. Maar ze bleek ook een jaar jonger dan Opium... Dus onder de 20. 18 was ze zelfs op dat moment nog. En dat vonden we een mooie aanleiding haar op ons jubileumfeestje te laten spelen. De dag na haar 19e verjaardag. Ze kwam terug in grote bezetting met de Houdinis. En krijgt de hele foyer van Carré in beweging. Kim Hoorweg met Shady Lady. Tell me that my heart's on fire Gonna let it burn Gonna be a shocking Mockingbird Gonna mingle with the best Gonna try to find my Die lady, lady van uh, Kim Hoorrecht met uh, Rolf Delvos van de Houdini's op zaks in een solo. Kim staat met haar theatertour 21 januari in het Chassé Theater in Breda... en is in uh, maart onder meer te bewonderen in Meidrecht, Rotterdam, Tilburg en Ede. U luistert naar OPM bij de AVRO op Radio 1. Acteur, zanger, jurylid, danser, presentator. Wat heeft Willem Nijholt allemaal niet gedaan? En dan kwam er dit jaar ook nog eens zijn memoires in briefvorm bij. De onlangs overleden Helle Hazen, uh, die kwam eruit. uit. En een uh, DVD met een overzicht van zijn carrière. Waar moet je beginnen als je het over zo'n veelzijdig leven hebt? Ik liet het maar aan Willem Nijholt zelf over. Ja, dat hangt er vanaf in wat voor stemming je bent. Als je nou denkt, van ik begin bij het begin, dan zou ik daarmee beginnen. Dan zie je natuurlijk de eerste televisie. Het rolletje dat ik gedaan heb in de dat zie je dan. En ja, ben je meer uh, uh, aangehaakt bij de musical star? Ik bedoel, uh, voor wat dat waard het is, jammer dat u mijn gezicht niet kan zien. Dat maar inderdaad bedoel... de uh, musical star en de, de ogen gaan ten ja, hele. Ja, dat zegt toch helemaal niks beroemd, van Groningen tot Maastricht, roep ik altijd. En één keer herkend in Hasselt. Ja, dan, dan, dan is er genoeg te zien van het gehuppel en gespring wat ik gedaan heb. En ik moet je eerlijk zeggen, nu ik dat na zoveel jaren... want het is al, ik ben 52 jaar in het vak... Uh, ineens dus dingen terug zag die opgeschakeld zijn... daar bij beeld en geluid, dacht ik, hé, hey, was ik dat? God... Nou, ja, maar we... dat ik mezelf niet tegengekomen ben, dacht ik toen even. Laten we bijvoorbeeld, dat, uh, dat, dat uh, fragment hebben we klaarstaan... laten we even de, een stukje van die huzaren gaan luisteren. Oké. Okay. Jij moet klappertanden, heb je tegen mij gezegd. waar die soldaat bij was. Ik heb ook mijn eergevoelens. Ik zal niet klappertanden. Ik zal de ritmeester recht in het gezicht kijken... en als hij dat dan ziet, dan zal hij zeggen... dat is een man. Hoe is dat? Nou, een opgewonden tiener, hè? Een <laughs> zeer opgewonden <laughs> tiener. Nou, was ik al uh, in de dertig, geloof ik, of zo. Of tegen de dertig aan. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik moest een opgewonden jonge, jonge man spelen... die jaloers is omdat zijn vrouw met een soldaten flirt. Of tenminste, zijn, ja, zijn vrouw. Dus uh, Italiaans. En ik dacht, nou ja... Uh, Molto passionato. Dat wou ik zeggen, want uh, er wordt wel eens gezegd... Van vroeger ging alles langzamer, nee, maar dit is wel een tempo. Nee ja. hoor, dat is niet waar. Hm. Dat is niet waar. Dat, dat moet, het moet wel ook wel confronterend zijn... om zo'n jongen uh, jonge ineens terug te zien... op een leeftijd van 77 inmiddels. Ah ja, het is heel confronterend af en toe. Soms vind ik het heel leuk. Dan denk ik, god jammer, jeetje Mina, wat een krekel was je toch. Je sprong maar heen en weer en zo. En ik was heel erg uh, ja, uh, extrovert, mag ik wel zeggen. Maar... Ik zie ook dingen waarvan ik denk, ja, dat heb ik toch goed gedaan. En dat zijn dan vooral die dingen van de icon. En dat, uh, ja, die kant heb ik ook. En ik heb natuurlijk een, een, toch wel mijn, mijn beste dingen heb ik op het toneel gedaan. En dat werd destijds gewoon niet opgenomen. Ik heb Romeo gespeeld, Romeo, Julia, Ariel in de storm. En, en, en nog meer Shakespeare rollen. Ja... Uh, uh. Salieri in Amadeus. Amadeus ja, ik bedoel, Maar dat is, nou ja, wat Hans Bens van den Berg destijds is, ooit tegen me zei. Hij zei: Jongen, wij toneelspelers, wij spelen met rook. En rook lost op. Ja. En dat uh, vind ik wel een hele goede. En een stuk, uh, eigenlijk het enige stuk wat u zelf naar Nederland heeft gehaald destijds, was kinderen van een. Uh, Children van Lesja gehad. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat, ja. Dat is er ook niet, hè? Uh, er is één fragment van, mm -hmm. uh, uh, uh, want uh, de kwaliteitstelevisie uh, was iets te nuffig daarvoor. Willem Nijholt, dat is toch een springer. Is dat zo? Ja, een beetje wel. Als je musical doet, dan kom je toch in een andere schaal te liggen. Maar, maar we ik... zien je toch ook allerlei uh, serieuze rollen. Jawel, het jawel toneel, maar dus... dat weet niet iedereen. Dat zien ze ook niet allemaal. Of is, dat, of is dat het beeld wat u denkt dat bestaat? over? Nee hoor, dat is niet dat ik dat denk. Dat beeld bestaat. Ja... Ja, dat bestaat echt. Dat is echt iets... Dat is zo typisch Nederlands. Als je hier in Nederland uit een, uit een serieus toneelsgezelschap stapt... wat ik destijds gedaan heb... om in een musical te spelen, want dat leek me leuk. En met Jasperina de Jong als tegenspeelster. Ja, daar was toch wel echt, echt... Mensen zeiden dus echt tegen me... Dat moet je niet doen, jongen. Je moet je carrière toch anders indelen. En, zo. en ik dacht, ik vind dat leuk. En ik kan het ook. Ik wist dat ik het kon. Ik kan, een beetje, ik kan dansen en ik heb niet een grote stem. Maar ik, uh, ik heb wel een aardige stem. En uh, kijk, als je iets met plezier doet, komt dat over. We gaan naar de musical. Oh, kijk. Waar een opname van is, is van cabaret. Ja. Van de, bijvoorbeeld de opening. Waar, ja. waar je waar ja. Mister, uh, ja, Master of ja. Ceremonies bent. Ja, ja. Welkom, bienvenue. Ja, dat is zo vaak gezien. Dat u daar en, geen zin in heeft nu? Nou, nee, jawel. Ik wil het wel vertellen. Het was natuurlijk ontzettend leuk om dat te doen. En toen, wel ik ontzettend. Ik was al vreselijk oud, vond ik zelf voor die rol. En, en Joop, uh, Joop van de Ende wilde me heel graag hebben. En toen zei ik: Ja, maar het musical, weer musical. En Joop, ik wil. Ik heb nu zo lang. Ik wil even acteur blijven en zo. En toen zei hij: Nou, dan doen we toch eerst een ander stuk. En toen had ik uh, van de, de, de Breaking the Code gehoord. En toen zei, toen zei hij, we gaan naar Londen en Janine en ik gaan samen kijken. En toen Verbroken, code is, Verbroken code is dat geworden. Verbroken Code is dat geworden. Toen zei hij, ik heb er twintig minuten van gezien. En toen zei ik, Janine is een rol voor Willem. Ja. Dus toen heb ik... Van, ik ben begonnen bij Joop van den Ende. Dus met een hele serieuze, mooie rol in een prachtig stuk. Ook nog historisch juist. Het gaat over de man die dus de, de, de Duitse code mm -hmm. verbroken heeft. Ja. Zodat Engeland bespaard is gebleven door duikboot aanvallen. En het uh, is een prachtig stuk. Het ja. zou nog weer ja. eens gespeeld moeten worden. Misschien maar... wel, wel uw meest dierbare rol. Heb ik wel ja, gelezen. ja, ja, jawel. Geen opname van, van verbroken code nee. in, in de DVD-box. Nee. Dat is dan wel nee. jammer. Ja. Nee. Miss Saigon hebben we wel. Even een klein stukje laten horen. Hm? Helemaal aan het eind van het stuk kan je nog eventjes dansen en dan op die auto springen en zo. En dan denk ik bij mezelf: wat ben ik toch mee bezig? Ja. <laughs> dat is ja, ja. prachtig prachtig ja, opgekeeping. Ja, ik was toen al 63 ja, hoor. Ja. En ik moest dat die auto's zweefde dus. Hè. Er was een cadillac die naar beneden kwam en ja. zweefde. En die bleef dus een meter boven. De toneelvloer die schuin opliep naar mm -hmm. achteren. Schuin opliep naar achteren. Het is topsport. En dan moest ik daar op die neus springen. En, toen, en dan gleek er weer vanaf. En dan lukte het weer niet. En ik was al zo moe. En toen heb ik gewoon iets fantastisch bedacht zelf. Toen heb ik een heel groot dik wit koord heb ik zo om de vooruit gespannen, laat spannen... en dan nam ik die aanloop en dan greep ik dat koord. <laughs> en dan trok ik me op en dan zei ze na afloop... Oh, meneer Nijholt, dat u dus zo'n sprong ook maken kan. ja ja. <laughs> Wat is ik, illusie. Ja. Ja. Goed, de, Miss Saigon staat erop. Ja, er staat heel veel ja. op het tv-werk, zelfs het oude Oebelen. Mijn eerste ja. uh, uh, herinnering ja. aan Willem Nijholt, ja. moet ik u zeggen. Ja. Staat er ook op, ja. uh, deels. Maar wat, wat, ik, wat ik vooral mis, of wat ik mis, moet ik zeggen... dat ja. is uh, de aflevering van Villa Velderhof, waarin u samen ja. met Hella Hazen dat zat. dat vind ik ook jammer. Op een of andere manier, kijk, ik ben erbij betrokken geweest... maar ik heb niet zelf alles uitgezocht. Die, ik... die ontmoeting namelijk met Hella Hazen ja. is heel belangrijk voor u die geweest. Die is heel belangrijk voor me geweest, absoluut, ja. ja. Daar is dit boek ook uit voor Het gekomen. boek wat hier ook ligt ja. met, met bonzend hart, Dat ja. zijn memoires, dat zijn brieven aan Hella Hazen. Ja. nou kijk, het, het, het, het, het is gebeurd door Velderhof. Het was prachtig om die ontmoeting in ja. Zuid-Frankrijk te hebben met ja. haar. Met haar. Daar, daar is een hele briefwisseling uit voorgekomen. Ja, en toen, daarna, had ik de moed om haar eens een briefje te schrijven of een, een kaartje te sturen vanaf toen. Want ze had ook verteld dat ze zelf ook aan het toneel was geweest. En ze heeft ook de toneelschool gedaan. Ja. Dus we hadden heel veel uh, om over te praten. Maar ook die in die en achtergrond toen, Ja, en toen op die boot heb ik ook wel eens verteld over het kap aan haar. Want we waren ook wel eens een, paar, een ja. paar uur niet aan het draaien. En dan zat je dus met elkaar. En toen zei ze op een gegeven moment: uh, uh, Nou, dat moet je maar eens uh, opschrijven. En toen heb ik er een keer een, een, een nogal grote correspondentiekaart. met een verhaaltje geschreven over mijn moeder mij. En dat belden ze me over op En toen zei ze nou Willem, dat is zo'n perfect opgeschreven herinnering. Dat is zo'n mooi verhaaltje. Schrijf eens wat langere brieven naar me. En ik, ik vermaak me ermee. Echt. En je hebt een ontzettende... We gingen heel veel telefoneren mm -hmm. na de, nadat de briefwisseling... Ja. Oftewel, wisseling. Ze heeft nooit teruggeschreven. Ik heb geschreven. Ja. Uh, en ze zei ook, blijf me nou schrijven, want ik vermaak me daarmee. En dan ging ze erop in en dan zei ze bijvoorbeeld... nou, dat die laatste hele Alinea zou korter maken, want dat is al uitgelegd. En zo. Echt aan het praten over uh, ook schrijfkunst. Willem Nijholt was dat. De DVD-box Willem Nijholt, een carrière in beeld, ligt in de winkel. Uh, evenals het boek met bonzend hart, brieven aan Hella Hazen. Ja, dan gaan we naar morgen, want de Gijsbrecht keert terug in Amsterdam. Sinds de première op 3 januari 1638... werd uh, Vondels Gijsbrecht van Amstel ieder jaar opnieuw... in de Amsterdamse Schouwburg vertoond, of opgevoerd. Na 68, 1968, was er voor de Nederlandse toneelklassieker... echter geen plek meer. Regisseur Jaap Spijkers die blaast de eeuwenoude traditie nu nieuw, nieuw leven in. Ik heb aan de telefoon. Meneer Spijkers, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wa waarom kwam daar na 68 een einde aan? Is dat uh, actie toemaat geweest? De actie tomaat heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. En, en wat ook uh, wel gebeurde is dat uh, uh, gezelschappen... Die, uh, het was een soort gelegenheidsstuk uh, geworden. Ja. Dus uh, daar, daar werd niet meer echt een, een nieuwe visie op losgelaten. Dat werd eigenlijk eens in zijn traditie uh, gespeeld. Daar werd kort voor gerepeteerd. Uh -huh. uh, dus de, de kwaliteit van het stuk zelf kwam misschien ook in de laatste jaren... niet helemaal meer uh, tot zijn recht. nee Dus ik denk dat die twee krachten ervoor hebben gezorgd... Dat, het, uh, dat die traditie toen uh, gestopt is. Ja, het is het is later nog wel eens gedaan door onder andere Hans Quazin... Hè, met het Nationaal toneel als ik me niet vergis. Ja, ja. Of, en ja in, in, in ja, 1989. Ja. Ja. ja, heeft u die ook gezien? Nee, die heb ik niet gezien. En ik heb uh, de DVD van die voorstelling heb ik in mijn tas zitten. Die zit er al uh, vier maanden in. Maar misschien ook wel bewust niet gedaan, of? Nee, ik durf hem niet open te maken. Ik wilde toch mijn eigen. Ja, kijken wat er op mijn Netflix uh, verscheen bij die tekst. En uh, <laughs> ja. Dan kan het heel hinderlijk, kan ook heel behulpzaam zijn soms, maar kan, het kan de ook de heel hinderlijk werken. Ja. En ja. Wat, wat verscheen er op uw Netflix? Nou, ik zag toen ik het eerste keer las, ik was uh, totaal gefascineerd door de taal. is mm -hmm. dus, uh, het is werkelijk uh, uh, ongelooflijk wat Vondel doet... omdat hij uh, mededelingen doet. Hij vertelt gewoon een, een prachtig verhaal. Maar door de vorm waarin dat gebeurt... dus de alexanderijnen... Ja. Uh, maar ook het, het, het begin en het middenruim wat hij toepast... Um, krijg je er als het ware de muziek bijgeleverd. En, en zo heb ik dat ook werkelijk ervaren. Ja. En, um, dus het eerste wat ik dacht is... ik, ik wil heldere beelden maken... en de, de grote monologen die, uh, die verteld worden door alle personages... Dat zijn eigenlijk een soort aria's. Dus ik zag een soort opera achtige beeld. Ja, ja. ja, maar, uh, ja, maar je, dan nog hè. Een, st een stuk wat er speelt in, in 1300. Uh, be beleg van Amsterdam, als ik me niet vergis. Is, is, dat, is dat nog wel iets waar wij anno 2011 12 wel wat mee kunnen? Ja, dat denk ik wel. God, beleg is van... Uh... Van moment, ja, van alle tijden. Bedoel, <laughs> ja. onze, de, de beelden op ons netvlies, en zeker waar het oorlog betreft, worden gelaten. Ja. Elke dag uh, ververst. Ja. Dus wat er nu, uh, waar een volk zich probeert te bevrijden van dictators in het noorden van, uh, van, uh, van Afrika mm -hmm. en het Midden-Oosten, dat speelt voortdurend. Dus ja. dat, wat dat betreft uh, heeft het dus natuurlijk niet aan actualiteit ingeboet. Wat natuurlijk wel zo is, is dat het een, uh, het is een enorm taalconstructie ja. het is. Een, uh, het is dus iets wat een beetje uit het theater verdwenen is op die manier. Er is toch zeker de laatste jaren heel veel beeld uh, in het theater uh, terechtgekomen. Ja. In de vorm van video en snelle decorwisselingen en noem op. En dit is weer, ja, zou je kunnen zeggen, ja, een, een beetje, beetje terug misschien. Beetje, een beetje be tegen de tijd in. Ja, een beetje teksttoneel. Een beetje be be be ja, dus dwars opstelling <laughs> van de regisseur ook bij deze. Of, uh... Ik heb inderdaad, we hebben eerst omgedacht, moeten we het openbreken? En hebben we wat monologen opgedeeld eigenlijk? Maar al lezende dacht ik nee, nee, terug naar die hele lange, mooie, grote aria's. En het werkt. Ja, mooi, dat is mooi om te horen. Er is toch altijd ook iets wat actueel wordt toegepast of toegevoegd, Thomas en pieter Nel. Dat hoort er ook bij? Ja, ja, die ja, die, die. bekommentariëren de, de actualiteit. Zit dat er nog wel in of ook niet? Nee, dat hebben we niet gedaan. Omdat, uh, omdat we dachten, er, er wordt er zeker uh, omdat het werkelijk op 1 januari uh, gaat. Ja. Er is inmiddels zoveel kabaretketet uh, <laughs> in alle, in alle geledingen. En mensen die dat echt ontzettend goed kunnen. Ja. Um, dus... Um, uh, ja, dat, op de televisie en alle theaters, uh, dat was natuurlijk op, die, op het moment dat, dat uh, die traditie... er was dat niet was zo. minder ja, ja, ja. was kan minder, ja. in de, de kinderschoenen ja. um, Dus dat hebben we om die reden niet gedaan. En ik vind het ook niet zo erg als mensen naar het, buiten... Want het, is wel, het, is, het eindigt vrij zwaar, hè. dat ja. mogen we wel vaststellen. Het is, het is geen stuk van overwinning, zeggen. het is een groot verlies. Ja. Um, en om die zwaarte werd wat gedaan dat was er eigenlijk een heel koddig, een beetje kluchtig stuk. En uh, dat werd per, uh, ja, per jaar eigenlijk op een andere manier ingevuld. Ja, en daarvoor moeten we dus naar Joep van het Hek of naar uh, ja. Frenkie ja. de Jonge kijken. Of in het uiterste geval naar Boven Doornens. Dat kan allemaal. Dat, dat zien we niet in de Schouwburg. U heeft een uh, prachtige cast met onder andere Mark Rietman, de Kurtzen en Daan Schuurmans. Uh, ja. Die hebben er ongetwijfeld heel veel zin in om daar iets moois neer te gaan zetten. W wat gebeurt er nu nog? Want morgen gaat het gebeuren, hè? Morgen gaat het gebeuren. Dus vandaag hebben wij vrij. En er zijn geen tri Dus morgen is er werkelijk, het is werkelijk een première in alle in, in, de, in de meest letterlijke zin van het woord. Ja. Het is heel spannend. Ja. Hoe... Uh, maar ik heb, ik heb er wel een heel erg goed gevoel over. Ja, maar hoe blijft hoe... zelf... u dan zo'n zo'n wel Met, met de zenuw of uh, toch? Wow. Er wordt, er wordt een beetje geschoten op de achtergrond. Dus ik denk maar dat het een nog wel goed <lacht> Even een beetje in. Ja. Nee, ik, ik, kan, ik, ik, ik durf wat te ik durf ontspannen. Ik heb er een goed gevoel aan. Heel goed. Nou Fijne, fijn, uh, veel succes morgen in ieder geval. Toy toei, En uh, uh, ja, vanaf, uh, even kijken, uh, vanaf 1 januari te zien in de Amsterdamse Schouwburg... dan de première. En daarna toert de voorstelling tot en met 18 februari door het land. Jaap Spijkers, bedankt. Heel graag gedaan. Dag. Mijn informatie op uh, www.hettoneelspeelt.nl Straks na het uh, journaal van half vijf uh, met Martijn de Heijers, uh, uh, het sportforum met Ronald Boot vandaag. Wat ga je doen? Uh, nou ja, een beetje de afgelopen week uh, bekijken. Er is ja. natuurlijk heel weinig sport geweest, maar uh, een heleboel rondom de sport. Ajax AZ, Rutteweg bij PSV, Sion, hmm. dat in Zwitserland zwaar gestraft wordt. En er is natuurlijk uh, wat geschaatst de afgelopen dagen. En verder uh, onze drie gasten, dat zijn uh, Tom Boot, de gebruikelijke gast... Marije Randewijk van de Volkskrant en Valentijn Drieze. gaan we ook uh, alle drie vragen om de, hun drie sportmomenten van het jaar te vermelden. Oké, okay, heel goed. Straks na het uh, nieuws van half vijf. Dit was Opium voor dit jaar. Ik dank u voor het luisteren. Ik hoop dat u volgend jaar weer gaat luisteren. Doe voorzichtig vanavond hè, met het vuurwerk. In ieder geval een fijne jaarwisseling gewenst. Graag tot volgend jaar. En ik meld u nog even dat onze website opium.afo.nl is. En kijk ook op, ons, op onze Facebookpagina, want die is ook de moeite waard. Tot volgend jaar. Radio 1 Het NOS Journaal in Den Haag zijn gisteravond vier jongens opgepakt... die tijdens de jaarwisseling agenten wilden bekogelen met een molotov -cocktail. De politie was getipt en het onderzoek bleek dat de jongens inderdaad brandbare spullen hadden gekocht. Ze zitten tijdens de jaarwisseling vast. Net als een meisje dat bij de arrestatie met haar scooter op een agent inreed. In Waalwijk keerden twee broers gisteravond ook tegen de politie. Een agent en een beveiliger zagen dat een jongen van 16 een vuurpijl afstak. Toen daarvan iets werd gezegd, vuurde hij een pijl in hun richting af... De jongen werd aangehouden, maar verzette zich. Zijn broer van 14 schoot hem te hulp, waarbij hij de agent sloeg en schopte. De twee uit Waalwijk zitten vast. Het Openluchtmuseum in Arnhem heeft dit jaar 456.000 bezoekers getrokken. Ongeveer 16.000 meer dan vorig jaar. Daarmee zit het, het vijfde op de ranglijst van de Nederlandse museumvereniging. En is het het best bezochte museum buiten Amsterdam. En tot zover de hoofdpunten. Het weer. Hier is Willem Hoevert. Ja, het is vandaag een bewolkte dag met veel mieze regen. En richting de jaarwisseling verandert er eigenlijk maar weinig aan het weer. Om middennacht ligt de temperatuur nog op een graad of 10 en het kan af en toe wat regenen. En in de loop van de nacht gaat de wind wat aantrekken en vanuit het westen gaat het dan harder regenen. En 2012 begint al met veel bewolking en ook regenachtig. Maar in de middag wordt het even wat droger en kan hier en daar de zon doorbreken. En ook neemt de wind dan wat in kracht af. S'avonds raakt het dan weer meer bewolkt en dan gaat het ook flink reg reg regenen. En het is overdag ook erg zacht met maxima van zo'n 10 tot 13 graden. En ook maandag gaat de dag bewolkt en regenachtig verlopen. En dinsdag wordt het behoorlijk onstuimig met veel wind en mogelijk ook zware windstoten. En de temperatuur overdag daalt dan ook een paar graden. Langs de lijn met Ronald Boot. Goedemiddag, Het is de tijd van het Sportforum. Dat begint zo, maar we hebben eerst wat berichten op sportgebied. In Engeland heeft Manchester United verloren op eigen veldnootbenen van de hekker-sluiten Blackburn Rovers. Dus United was even op kop, samen met de stadgenoot. Maar het heeft niet lang geduurd. Het werd 3-2. Grant Hanley maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer... voor Blackburn Rovers. En het was nog wel uh, een feestje voor Alex Ferguson... die 70 werd en was toegezongen op Old Trafford. Maar ja, ja weinig feest dus. En de... De Sylvestercross in Soest is bij de mannen gewonnen door David Wolde. Die komt uit Ethiopië. Maar de tweede was de Nederlander, Galit Shukut. Tot zover dit. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses ja. over sportactualiteiten. En dit is Sportforum. Uh, we beginnen natuurlijk met het moment van de week... Nadat we de gasten hebben voorgesteld. Marije Randwijk, de chef sport van de Volksrant, Valentijn Dries, chef voetbal van de Telegraaf. En de vaste gast Ton Boot. Marije, laat ik met jou begonnen, beginnen. Jouw moment van de week. Ja, het, je komt er snel op schaatsen uit. Omdat het natuurlijk niet veel andere sport was uh, afgelopen week. Uh, in ieder geval niet uh, echt bewegende beelden, laten we maar zeggen. Uh, ik kom uit op Mark Uit, Dus duitert die toch uh, nou ja, zo langzaam maar zeker richting... Uh, einde van zijn carrière lijkt, uh, lijkt te sluipen, zullen we maar zeggen. Ja, toch wel opmerkelijk dat hij uh, zich nergens voor weet te plaatsen. En uh, dat is toch al bijna tweede achter in het volgende jaar zo'n beetje. Uh, de vraag is nu of hij nog zotje gaat halen. Ja, we gaan daar uh, straks uh, uitgebreider over praten. Valentijn? Ja, uh, de Volkskrant had gisteren de primeur van... Uh, Fred Rutte, Fred Rutte vertrekt bij PSV. Nou, is dat op zich was dat niet zo verrassend, maar ik vond zijn verklaring wel redelijk verrassend. Hij zei van, uh, ik zoek een nieuwe uitdaging. En dat denk ik bij mezelf. Ja, maar. Die uitdaging ligt in feite bij PSV, want je hebt de afgelopen drie jaar nog helemaal niets gewonnen. Volgens mij ligt de eerste uitdaging bij PSV, dus ik vond het een beetje een drogreden. Je was verrast daardoor, door die reden? Door, door die reden was ik wel verrast, ja, want hij heeft helemaal niets gewonnen. En ik denk, nou, de uitdaging ligt juist in Eindhoven om daar na drie jaar eindelijk een keer wat te winnen. Ja, ook daar praten we straks over verder. Tombo, het jouw moment? Uh, is ook schaatsen. In Heerenveen wordt er op dit moment uh, geschaatst. Waarvoor? Weet ik niet precies meer, want door de bomen zie je... Voor een boel hè? Ja, Europese kampioenschap allround, WK Sprint, World Cup... Nederlands kampioenschap, nou ja, goed. Maar ik wil het even over de vijf kilometer hebben. Een rit tussen Gertjan Bloemen en Wouter Oldeheuvel. Belangrijke rit. En op de kruising kwamen zij uh, bijna in aanvaring met elkaar. En Gertjan Bloemen gaf Wouter Oldeheuvel... Een gooi, zou ik maar zeggen. Ja. Er is verder niks aan de hand. <laughs> en daar is nog veel stampij door de TVM-ploeg. Wouter Oldeheuvel is met uh, TVM. Maar volgens mij had hij gewoon voorrang. Had hij groot gelijk. En was zijn schaatsen in gevaar? Ja, maar je mag iemand niet duwen, heb ik begrepen. Nou, als hij gewoon door had gereden. Want hij reed veel nou, dan sneller. Dan had hij dan hem Wouter ook geraakt. En dan was, dan was het wat netter geweest misschien? Ja, wat netter. Maar dan had hij ook kunnen vallen natuurlijk. Hè. Ik bedoel. TVM Zijn bazen waren ook verschrikkelijk kwaad erom. Maar waarom ben je niet kwaad op Wouter ja. Oldeheuvel... die geen voorrang geeft? Yes. He, daar wordt niet over gepraat. Ja. We gaan ook daar straks over praten. Maar we gaan eerst even beginnen met uh, uh, Ajax en AZ. Uh, ja, een wedstrijd die eigenlijk voor de week daarvoor al... Uh, gespeeld werd, Maar de rechter legde Wesley, de belager van uh, de keeper van AZ, Esteban... vier maanden zelfstrap op, uh, op en de KNVB bepaalde dat die wedstrijd Ajax-AZ... volledig moet worden overgespeeld en bovendien zonder publiek. En Ajax kreeg ook nog eens 10.000 euro boete opgelegd. Kea Molenaar, sportjurist en voormalig lid van de ledenraad van Ajax... vindt die beslissing wel wat zwaar. Uh, het heftige is dat alles nu in, uh, op het konto van Ajax wordt geschreven.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 ook weer begrijpelijk, omdat ze er natuurlijk niet zo heel veel aan konden doen. Maar het was er misschien ook wel netjes geweest... als gert Verbeek uh, de scheidsrechter de kans had geboden... om ook zelf in te grijpen op het moment van de wedstrijd zelf. En die heeft hij niet geboden. En uh, hij heeft de spelers van het veld gehaald. Hij heeft niet eens een berisping gekregen daarvoor. Dus dat was misschien op zijn plek geweest. Uh, anderzijds, ja, het is ook wel net nette oplossing zo, volgens mij. Ja, uh, er stond vanmorgen jullie in de krant ergens uh, op, op de achterpagina... Uh, uh, uh, de vraag, als het nou 6-0 voor AZ geweest was... was hij er ook helemaal over gespeeld? Ik ik vond het wel een opmerkelijke vraag, want ja... Zeg het maar. Uh, dat is inderdaad een opmerkelijke vraag. Het is altijd een beetje schetsend bedoeld wat er op de achterpagina wel ja, staat. Dus je ik. moet het niet allemaal even serieus nemen. Maar um, ja, toen kan je die, kun, je, kun je die vraag stellen. Maar goed, het was geen 6-0, dus uh, daar kan je lang en breed over discussiëren. Maar ik denk niet dat het, dat, dat een beetje een zinloze discussie is. Uh, het was 1-0 voor Ajax. Uh, het kwam Beek wel goed uit, ook op dat moment... Um, en hij heeft zijn spelers van het veld gehaald... en is daar eigenlijk heel goed mee weggekomen. Ja, Sommigen zijn bang, uh, Valentijn, dat andere trainers dat ook gaan doen... bij wat dan ook wat er op het veld of op de tribune is gebeurd. Ben jij daar ook bang voor? Nee, daar ben ik niet zo bang voor. Het, het schept wel een precedent... en uh, daar moet je in feite voor uitkijken met je terugrechtspraak. Dat moet je eigenlijk niet willen... dus dan had je misschien beter een andere uh, uitspraak kunnen doen. Maar spreekhoor daarvoor zijn wedstrijden ook stilgelegd... en uh, toen zei iedereen ook van... Uh, nou, op het moment dat een ploeg achter staat. Dan zou je spreek krijgen van uh, de ploeg, of tenminste van de supporters van de ploeg die achter staan, om die wedstrijd te staken. En dat is ook niet gebeurd. Dus daar ben ik ook niet zo bang voor. En bij Ajax kom je makkelijk het veld op, maar bij 9 van de 10 clubs kom je het veld gewoon ook niet op. Ja. Is Ajax het enige kind van de rekening bij deze wedstrijd? Ja, vind ik wel, ja. ja. En de scheidsrechter eigenlijk. Kijk, de scheidsrechter die, wordt, uh, die neemt in feite uh, de, goede beslissingen. Ja. de goede beslissingen. En die wordt twee keer in zijn hemd gezet, uh, eigenlijk door zijn eigen bond. Nou ja, reglementaire goede beslissing. Ik heb een artikel bij jou in de krant gelezen, in de Volkskrant... van Ewald, een natuurkundige. En die zegt, hij heeft de verkeerde beslissing genomen. De wedstrijd had onmiddellijk gestaakt moeten worden... en zijn, volgens de regels van de KNVB... op het moment dat die jongen het veld opkomt. Ik zeg maar, en dan jongen is er is nu... geen wedstrijd meer, schreef hij. Ja, ja dan is er, geen, is er geen wedstrijd meer. En de straf had dan gewoon moeten zijn, tussen haakjes straf... Uh, bij de 37 e minuut de wedstrijd uitspelen. Wat ik niet helemaal begreep, is 10 tegen 10. Omdat Altidor en Eno eraf hadden moeten gaan. Dat stond nog in dat artikel, maar dat begrijp ik niet helemaal. Die hadden allebei geel, maar dat is ook de enige. Ja, maar goed, ik heb ja. dus... Uh, kijk, die scheidsrechter heeft dus niet goed de regels toegepast. Ja, dat voor wat... deze man. Ja, ik niet, dat is de re officiële regel dat je een wedstrijd moet staken... zodra er iemand op het veld komt. Nou, ik denk heeft, niet dat dat de officiële ja, regel is. Ik begrijp maar... het ook niet helemaal. Maar nee. Het is ook een kwestie van interpretatie natuurlijk. Ik vind maar ook dat maar, niet dat maar het stond wel op... in jullie ja. krant, uh, Maré. Ja. Niet op de ja, ja, boordpagina. Niet op de ja, ja. <laughs> nee Maar hij had wel zijn tijd moeten nemen. Dat ben ik me wel met je eens. Hij had zijn tijd moeten nemen en zeggen... Niet, niet meteen die rode kaart. We gaan met z'n allen naar binnen. En daarmee sussen uh, we de boel. En dan gaan we gewoon met z'n allen door. En dan... Had hij die rode kaart niet of wel kunnen geven. Maar dat je in ieder geval wat betere uitleg kunnen geven aan, de, aan de AZ. Nee. Die nee, is helemaal van niet van. begrepen. Hij ging natuurlijk het gevolg... niet echt op het gevoel van, van het moment af. Nou. Hij ging op zijn reglementen af. En ja, ik daar wou kun je zeggen, is dat het gevolg voor... van het toepassen van reglementen... waar tegenwoordig de scheidsrechters ontzettend goed op gewezen worden? Nou ja, een collega van mij zei het, Willem Visser, zei het van de week wel, wel treffend. Die zei, ja, dat is eigenlijk wat we misschien zal, in de hele maatschappij... misschien een beetje moeten doen. Dat je eerst eens dus even de boel laat bekoelen en dan een beslissing neemt... en niet altijd maar keurig de reglementen volgt. Mauro was natuurlijk afgelopen jaar daar het mooiste voorbeeld van. He, dat je zegt, oké, okay, we schuiven de reglementen even opzij. Want we, dit is een, een situatie, een uitzonderlijke situatie. Mm -hmm. En die vraagt andere maatregelen. Uh, dat is in dit geval niet gebeurd. Ik vind het altijd makkelijk om dan tegen de schrijf, over de scheidsrechter te zeggen... ja, dat had je, uh, dat had je zus of dat ja. had je zo moeten doen. Die komt ook in een situatie die, die niet gewend is. Uh, waar hij niet zo goed weet hoe hij erop moet reageren. Uh, de volgende keer zal hij het waarschijnlijk anders doen. Uh, je kunt altijd makkelijk praten van de zijlijn. Dit gebeurde er. Die keeper die ging er ook volledig op in. Die, die schoot die Die, die, schoot, ja. die, die knalde <laughs> niet één keer, maar die, die schopte hem twee keer. Ja, uh, alles bij elkaar genomen. Ja, ik denk niet dat je de scheidsrechter heel erg veel kunt verwijten. En ik ben het met Valentijn wel eens dat, dat eigenlijk de scheidsrechter in dit geheel wel kind, het kind van de rekening is. Ja, maar goed, goed. Over de scheidsrechter werd wel gezegd dat het enige goede beslissing. En dat is nog discutabel. He, we hadden het net over geweld. In de spelregels staat wel buitensporig geweld. Nou, jij hebt net al gezegd dat je dat buitensporig vindt. Maar ik vind het helemaal niet buitensporig. Wat die keeper deed niet. Wat die keeper deed. Nou, dat vind ik en wel. Op het nou, moment dat iemand weerloos op de grond ligt. Ja, kom. maar ik kan me ook zijn gemoedstoesant helemaal voorstellen. He? En hij schopte hem alleen maar tegen zijn benen twee keer. Het had veel ernstiger kunnen zijn Ja, daarom. Natuurlijk. Dus daarom moet je het gewoon niet doen. Voor het Zou, zelden zelden zelden je je tegen van zijn we van afgaan en naar de juridische maatregelen gaan. Mm -hmm. uh, Wesley werd veroordeeld tot vier maanden... Had je zoiets verwacht, Marij? Nou ja, omdat er geen precedent is, kun je ook moeilijk iets verwachten, denk ik. In dit soort gevallen, um, ik vind het op zich wel goed dat er een straf wordt uitgesproken. Want anders, ja, je, die gasten doen het keer op keer en ze komen er maar mee weg. En, uh, en uh, onder, het ja, onder het mond van, we hebben wat gedronken en ik was niet uh, helemaal bij zinnen. Dus uh, mag ik alles doen? Ja. Um, ja, vind ik het op zich wel goed dat, er, dat je op, de, op deze manier ingrijpt. En dat er ook een stadionverbod komt en dat je maar op dat zich is moet gaan melden althans twee jaar nou ja, dan wettelijk dat ze hij ze zich schoen. ook moet melden ja, ja. en, en gaan dan, melden. dan nog dertig jaar van Ajax. Maar ja goed wat een stadionverbod van Ajax uh, inhoudt. Dat hebben we gezien. Ja. Ja. Dat, is dat is dan waar, maar goed de komende twee jaar zal hij zich in ieder geval uh, moeten melden in die periode en dat is dan wel weer. Nou ja dat is dan misschien wel goed en dat is dan ook wel Dat je daar misschien ook met z'n allen daarvan leert dat dat misschien ook in, in de in de hele in de, iedereen voor iedereen van de, met een stadionverbod gaat gelden dat je je moet gaan melden. Eens met de straf, toch? Uh, met de straf, ik vond het een beetje, tenminste onze kennende, vond ik het gevoelsmatig een beetje hoog. Ja. Eigenlijk als ik, uh, als ik nu naar de eis van de officier van justitie... wat is tien maanden, als ik dus naar uh, uh, laten we zeggen de impact... Van uh, het hele incident. Maar volgens mij werd ook ik... meegewogen in die ja. uitspraak. dat, ja, ja, ja. dat, ja, dat hij er het... al wat uh, had uitgevoerd. Ja, uitge vind ik het wel juist. Dus, uh, ja. Ja. ja, want vergis je niet dat hij daarvoor ook al geweld had gepleegd. Dat was volgens mij meegenomen in de uitspraak nu. Dus, uh, ja. Ja. Ja. Dus, uh... Er was nog één ander wettelijk punt. Uh, het publiek. Uh, ja, dat is niet welkom bij de herhaling van Ajax Az. Uh, er is een rechtszaak van de supportersvereniging van Ajax. dat het publiek zijn geld terug moet krijgen. Voor welk standpunt ben jij? Je, nou, ik, ik vind het goed dat uh, de supportersvereniging van Ajax uh, die rechtszaak aanspant. Dan kunnen we kijken in hoeverre... Uh, waar liggen de rechten van het publiek? In, in een concertzaal is het heel normaal als een uh, concert wordt uh, afgelast... dat iedereen gewoon zijn geld terugkrijgt. Of als de zanger na vijf minuten zijn stem uh, verliest... dat de mensen ook het uh, geld terugkrijgen. Dus ik ben ervoor dat ook in dit geval... in feite of de mensen dat geld terugkrijgen of bij die tweede wedstrijd aanwezig mogen zijn. En laat de rechter maar beslissen... Of ik dat goed zie. En of de supporters van Ajax dat goed ja. ziet. Marije? Ik denk dat het een makkelijke uitspraak wordt, want dat staat volgens mij in de kleine lettertjes dat. Uh, Jawel, dat maar je kan ik... natuurlijk alles op een kaartje en alles op een kleine lettertje zetten. Ja, zolang het niet wel... wettelijk vaststaat. Ja, maar dit was natuurlijk een buit, buitensporige gebeurtenis. Bu, bu, bu, bu, iemand raakt zin en loopt het veld op. Uh, bij Pukkelpop hebben de mensen ook hun geld niet teruggehad. Het zijn natuurlijk excessen, het zijn exceptionele momenten. Ja. Uh, dat staat volgens mij keurig in de lettertjes dat ja, je daar je ja, geld niet bij terugkrijgt. Dus ja, uh, je kan het proberen, maar ik geef ze weinig kans. Ja, nou, ik heb dat artikel weer van die bewuste man die ik uit jullie krant heb aangehaald. Nee, oké. Okay. Ga je daar helemaal niet over beginnen maar, Nee, nee, maar dat is nee, wel dat leuk. Dat heb wel gelezen. Maar ja, die, ja, heel, ja. Heel goed. Maar, maar die zegt uh, of de KNVB of Ajax moet aansprakelijk gesteld, uh, gesteld worden. En niet, en dat vond ik vreemd, die Wesley-crimineel uh, zou ik maar ja. zeggen. Dat vond ik wel vreemd. Ja, maar daar heeft ik maar... dus nu een uitspraak over gedaan... dat in, in principe eigenlijk dus niet, niet in die zin aansprakelijk gespeeld kan worden. Nee, dus... en dan en vraag ik me af, als ze zijn ze daartegen verzekerd? Want het is ook nog iets natuurlijk. Hè? Die krant, de Volkskrant, wordt erg goed gelezen. We gaan naar het volgende onderwerp, want uh, we hebben anderhalf uur... en we willen nog een heleboel uh, bespreken. Fred Rutte, die gaat weg uh, na het seizoen bij PSV. Dat besluit maakte de trainer en PSV gisteren bekend. De technisch manager van PSV, Marcel Brands, was nog van plannen met Rutte om de tafel te gaan zitten. Nou, we hadden met elkaar afgesproken dat uh, we pas na de winterstop uh, over eventuele contractverlenging zouden praten. En uh, nou, daar uh, dat is Fred uh, uh, in voor geweest. Ik vind Fred een uitstekende trainer, dus ik vind het wel jammer dat hij weggaat. Geloof je dat? Uh, ja, ik, en... weet, ik weet niet wat ik hiervan moet geloven. Kijk, dit is allemaal zo makkelijke teksten na aflopen uh, of uh, nadat iemand uh, de handdoek heeft gegooid. Ja, ik vraag me af uh, waarom ze hem dan nu niet proberen om hem toch over te halen. En dat hebben ze niet geprobeerd. Ze hebben hem één keer gevraagd. Of nee, hij is in november is hij gekomen. Fred Rutte naar het uh, bestuur en naar de directie. En zegt van, uh, ik ga mijn contracten uh, niet verlengen. Nou, dan is het op dat moment is het volgens mij over. Of je doet er nog alles aan om hem te behouden. Ja, en dan nu zeggen, ja, ik betreur het en ik vind een goede trainer. En uh, ik zou nog wel een keertje met hem willen praten, ja. Je weet dat hij in december, want hij mocht zelf het moment bepalen... dus zij wisten dat hij in december zou gaan nou zeggen... in de winterstop, ik vertrek. En je doet er vervolgens niks aan. En je zegt er na afloop van... ik zou nog wel een keertje met hem willen praten... en ik betreur dat hij vertrekt. Ja, daar komt bij mij niet sterk over. Ja, stel je voor dat uh, PSV landskampioen wordt... grote voorsprong op de rest... en de Europa League wint. Wat, wat moet het bestuur van PSV dan doen, Marije? Uh, misschien uh, Fred Rutte nog een extra bonus geven. Dat zou misschien een optie zijn. Nou ja, ik denk dat het dat, dat natuurlijk onhoudbare ja. situatie verder uh, op deze manier Je ziet het ook niet altijd goed aflopen met coaches die, uh, die voortijdig hun vertrek aankondigen. Uh, en dan nog een half jaar door moeten. Dat uh, kan binnen een jaar, binnen een maand ook afgelopen zijn. Uh, het is, ja, ik, ik, ik begrijp uh, Rutte ook wel weer. Ik heb ook wel je gevoel dat hij daar toch niet echt helemaal lekker werkt. Dat hij zich niet overal ingesteund voelt. Um, en ik heb hem ook al horen zeggen dat er bij Twente een plekje vrijkomt dus wie weet uh, is hij alweer verzekerd van een nieuwe job, <laughs> dat Wat weten wij nu nog niet maar uh, zij misschien zijn al, al wel nu, ja. en ik, ik begrijp ook dat ze in Eindhoven voor zich geschammeerd zijn van Philippe Cocu en dat ze daarin ook een groot trainer zien zoals bij, bij eigenlijk met Frank de Boer aan het werk zijn dat ze daar met, uh, met Cocu aan het werk willen dus uh, alle partijen tevreden misschien aan het eind ja. van het seizoen. Je hebt het een paar keer bij de hand gehad, uh, Tomboot uh, opstappen. Wanneer deed je dat? Nee, ik, ik stapte altijd op, maar niet gedwongen of zo. Omdat ik altijd een sabbaticalier nam. He, om de drie, Maar vier maakte jaar. je dat ver van tevoren bekend? Nou, ja, dat was nu ook mijn vraag bij hem. He, want waar maken we ons druk om? Het was gewoon eindecontract en beide kunnen gewoon opstappen. En verder is er niks aan de hand. Maar de vraag is, elke keer weer, moet je het nu zeggen voor de duidelijkheid, maar dan verlies van gezag, wat dan wel gezegd wordt. Of... Dat, dat, dat krijg je, verlies van gezag. Nou ja, dat, ik vind dat het niet hoort, want die spelers horen gewoon... Uh, hij is goed of hij is niet goed. Maar men zegt dat het zo is, of na de competitie, dan is het dus... Nu niet duidelijk, maar hij verliest niet als zijn gezag. Ja. Nou, Verlies maar, van gezag, heb je dat? Ja, ja dat heb je zeker. Want uh, Bert van Marwijk, uh, toen hij trainer van Feyenoord was... zijn tweede periode, toen werd hij na een half jaar benaald door de KNVB. Toen is hij ook vertrokken. Tenminste, toen heeft hij ook zijn vertrek aangekondigd na de KNVB. Feyenoord stond eerste, bovenaan. En die zakte weg naar de plaats 6. En Louis van Gaal hetzelfde overkomen in zijn laatste jaar bij Ajax. Nou, als je over een man met gezag... Hè, of het natuurlijk is of uh, gemaakt gezag... laat ik even in het midden. Maar... Deze man uh, lukte het toch ook niet om Ajax op de rails te houden. En Ajax zakte ook helemaal weg. Dus je ziet dat proces vaak wel inzetten op het moment dat een trainer zegt van ik vertrek. Maar ja, een club kan niet wachten tot het einde van het seizoen. Nee, ik denk dat ook niet, want iedereen gaat toch die vraag stellen... en het blijft dan toch onrustig zolang uh, Fred Rutte uh, zich in, uh, nevelen hult over, over zijn toekomst. Dus ergens op het moment zal dat toch naar buiten moeten komen. Dus in dat opzicht uh, ja, moet je wel op, op, gaan bekendmaken wat je gaat doen... ook als trainer zijnde. Dus... Veel keuzes heb je denk ik ook niet. Je kan moeilijk zeggen, ja, ik ga mij nog eens een keer beslissen wat ik ga doen. Ja. Dat willen ze bij PSV ook niet. Dan gaan ze ook een nieuwe trainer aanstellen. Dus, nou, um... Dat is ook de reden, want hij zegt, ik wil ook een einde maken aan al die speculaties. Ja, ja. En daar kan ik me volkomen iets mee voorstellen, ze je toch meer voorstellen. Dus, ja, maar, ja. maar moet je je oren dan laten hangen naar de speculaties buiten je club? Ja, dat is goed ja, want want ja. uh, ja. Het zijn de speculaties die worden onder andere door media op gang gebracht. Ja. Uh, en door supporters en door, per, of, uh, door publiek. Je zei dat straks, uh, hij zocht een nieuwe uitdaging... maar die uitdaging moet eigenlijk zijn PSV-kampioen uh, maken. Ja. Uh, was, was of is Fred Rutte een toptrainer? Nou, het is in ieder geval geen trainer die veel prijzen pakt. Hij heeft in zijn hele carrière één prijs gepakt. En hij heeft bij PSV gezeten en bij Schalke 04. Dus daar mag je best af en toe wel een prijs pakken. Ja, een toptrainer is een toptrainer iemand die spelers beter maakt. Of uh, die een goed team neerzet die prijzen pakt. Ja, zeg jij het maar. Uh, ik denk dat uh, Fred Rutte voor de absolute top, dat hij daar tekort voor komt. Marije? Dat vind ik een hele moeilijke, want daar, ik zit natuurlijk zelf niet... Te weinig in het voetbal. In, in het voetbal, om daar echt eerlijk te kunnen oordelen. Maar misschien je, dat kunt je dan juist een, een nou ja, veel Je kunt meter. constateren dat hij inderdaad uh, weinig, uh, weinig prijzen wint. En ik vind dat als je het elftal ziet wat hij op, op het veld heeft staan... zou je toch zeggen o, je. dat hij bij wijze van spreken... vrijwillend door de competitie zou moeten gaan. En, en, en de hoogtes uh, en de laagtes liggen wel heel erg ver uit elkaar. Tussen een paar wedstrijden uh, Hosanna... en dan ineens kunnen ze een hele gekke wedstrijd weer verliezen. En dat vind ik wel vreemd. Dat vind ik wel... Dan denk ik, ja, je hebt zoveel mogen besteden ook afgelopen zomer. Uh, waarom zien we dat niet alle, alle weken op het veld? Ja, wie moet hem opvolgen, uh, Ton? Ik weet niet, ik hoorde net de naam Cocu. Dat lijkt me helemaal niet, uh, helemaal niet zo slecht. Uh, Van Marwijk wordt ook genoemd. Hij heeft net zijn contract, contract KNVB. Ja. Maar wordt er ook genoemd. En over die toptrainer, kijk. Je moet daar maar simpel een operationele definitie maken. Een toptrainer is een trainer die wint. En ja. dan hoef je ook niet meer te discussiëren. Het is twee keer derde geworden. Ja. Uh, of prijzen pakt, zoals. Uh... Ja, hij wint ook de topwedstrijden niet. Hè? Niet, tegen, maar... niet tegen Ajax, niet tegen Feyenoord, niet tegen maar... Twente. Dat is natuurlijk wel. Ja, opmerkelijk, opmerkelijk ik, ik, ik wil even op een ander onderwerp Want daar hebben we nog een, een minuut of zes voor uh, Dat is uh, het uh, dreigement van de FIFA Om alle Zwitserse ploegen uit het Europees voetbal te nemen uh, Die heeft gewerkt Bij de Zwitserse voetbalbond Want FC Sion kreeg maar liefst 36 punten aftrek van de bond In Zwitserland en zakt daardoor van de derde Naar de laatste plaats in de competitie Hij heeft inmiddels min vijf punten uh, Michael Dinsdag speelt daar bij Sion uh, Michael, hoe reageerde jij toen je het hoorde? Uh, goedemiddag ja, ik was uh, gisteren uh, nog in Spanje. We waren op vakantie en uh, ik kreeg berichtjes dat FC Sion uh, zoveel punten aftrek kreeg. En ja, daar kan je uh, niet echt op reageren. Je kan het alleen maar uh, luisteren en, en ja, je kan verder niks of, niet zoveel eraan veranderen. Heb je veel contact gehad met ploeggenoten? Uh, een aantal jongens hebben, hebben wat berichtjes gestuurd. Maar ja, ik zat zelf in Spanje, dus het was niet echt heel makkelijk om ze te spreken natuurlijk. Was, was zoiets verwacht bij Sion? Uh, nee, Sion ging er niet echt vanuit. Uh, er was verwacht dat er natuurlijk sancties zouden komen, omdat het natuurlijk uh, ja, niet zo door kan gaan. Er, er moet wel uh, opgetreden worden natuurlijk om te laten zien dat niet iedereen zomaar de UEFA kan, aan kan aanvechten. En ja, dat dit eruit gekomen is, dat dat niemand verwacht. Nee, uh, Degradatie is voor jullie nauwelijks meer te ontkomen, <lacht> hè? Nou ja, we hebben nog 18 wet. En, uh, ja, dan moet je, je die... nog 16 punten inhalen, zie ik. Uh. Nou ja, dat is nu ook gebeurd de eerste helft van het seizoen. Je loopt nu ook uh, 31 punten heb je gehad. En de onderste hebben er uh, een aantal minder. Dus het is uh, natuurlijk nog mogelijk, maar ja, niemand ging er vanuit. Nee, uh, ja, je hebt, je hebt dus weinig mensen gesproken. Uh, jij blijft gewoon bij Sion voetballen. Uh, tot op dit moment wel. Ik heb nog een contract uh, tot het einde van het seizoen. En uh, ja, verder zien we wel hoe het allemaal loopt. Want uh, ja, we kunnen wel heel. Uh, Lastig daarover doen, maar er zijn natuurlijk ook ergere dingen in de voetbalwereld uh, afgelopen seizoen uh, gebeurd. Zoals die spelen van Utrecht natuurlijk. Dus je moet wel uh, alles bij elkaar houden. en het, Er zijn ergere dingen natuurlijk. Ja, Maar toch, uh, als ik jou zo hoor, dan neem jij het vrij laconiek op. Nou ja, uh, het is natuurlijk anders dan dat je in, het, in je eigen land het gebeurt. Want dan kan je alles makkelijk volgen. Maar dit is uh, alles in de Franse taal of in de Duitse taal. <laughs> en dat is niet zo makkelijk als... Uh, als dat je hier in Nederland alles hoort via de tv of via de journalisten. Uh, je moet dit allemaal waarnemen en uh, ja, zo goed mogelijk vertalen. En dan zie je wel wat gebeurt. Ja, en ik begrijp, jij ziet nog wel kansen om uh, uh, te blijven in de, in de Zwitserse Eredivisie. Nou ja, onze, onze doelstelling was kampioen worden. Dat, daar deden we goed, uh, goed ons best voor en we deden aardig mee. En nu ja, zal de nieuwe doelstelling tot uh, voor dit moment zijn om erin te blijven. En nou ja, daar zullen we daar nu uh, voor moeten gaan vechten. En we zitten ook nog in de beker, dus dat is ook nog een, uh, een, een onderwerp waar we voor willen gaan natuurlijk. Ja, uh, nou ja, we praten hierover verder. Blijf, blijf even aan de telefoon misschien dat je nog ergens uh, kunt, uh, kunt uh, bijspringen. Valentijn, uh, de FIFA heeft nu eindelijk indruk gemaakt... Blijk, blijkbaar bij de nou, Zwitsers, maar nou, het, het heeft wel lang geduurd. Ja, nou, dat is toch verschrikkelijk. Omdat je de burgerrechter inschakelt... dan zie je wat voor organisaties dit zijn... Die, die, die accepteren gewoon niet dat een burgerrechter over het voetbal wat beslist. Wat misschien heel logisch is dat een burgerrechter. Zich ja, nou daar wel ging het oorspronkelijk baard. om: hè? dat ja. de Zwitserse bond uh, werd, werd, werd overroeld door, door een burgerrechter. Ja, ja. En Sion mocht dat niet. In nee. Nederland hebben ook voorbeelden gehad, kan ik me ja. herinneren. Den Bosch, Bosch onder andere. Ja, de die trok een keutel in. En Sion trekt zijn keutel gewoon niet in. En dat vind ik heel goed. Alleen je ziet nu wat er van komt. Ah, ik vind het echt ronduit belachelijk. Ja. ja. Sportrechtspraak, Marije Ganderijk. Ja, het, is, uh, nee, het wordt ingewikkeld uh, tegenwoordig. Je moet er uh, niet alleen uh, van sport weten, maar ook van, uh, van juridische zaken. Nou ja, het is, het is, uh, wat, wat, uh, wat Vaantijn zegt, het is natuurlijk wel bizar dat, dat dit soort dingen voorkomen. Het is een hele ingewikkelde zaak die al, al tijden natuurlijk uh, sleept. Ja, vooral ook al heel lang doorgaat. En, en ja. uh, nu eindelijk komt die uitspraak. Omdat, Ik denk ja, dat bijna anders... niemand meer weet waar het eigenlijk oorspronkelijk allemaal nog om, om, om ging. Hoor. Om een nee. speler die ze hebben aangetrokken die, die twee contracten tekende ja. en dat niet meer mocht. En toen trok nog meer spelers aan, dat mocht dan ook weer niet. En nou ja, het, ja, en het allemaal... regement van de FIFA was nu om alle clubs uit Zwitserland uit de, de Europese ja. competities te nemen... als Sion niet op de een ja. of andere manier gestraft werd. Ik vraag mij nog af of er nog enige, enige beroepsmogelijkheid is in deze zaak. Of dit het nu is, of dat het nog, nog weer verder geprocedeerd gaat worden. Dat is maar niet helemaal duidelijk, eerlijk gezegd. Michael, nee. heb jij daar iets van gehoord? Nou ja, de president kennen van Sion, dan uh, ga ik ervan uit dat hij nog wel vol in beroep gaat. Want... Uh, hij heeft een aantal zaken, ja, stond hij achter... maar die heeft hij aangevochten en die heeft hij toch nog gewonnen. Dus uh, deze president kan om deze hier nog niet het laatste woordje over gesproken. Nee, Tom? Nou, volgens mij blijft het altijd staan. Ja, als de FIFA zich er zo mee bemoeit en er zoveel angst is. Maar ik vraag me alleen af, die 36 punten, hoe komen ze daar dan aan? Waarom geeft, geet 36 is krankzinnig veel. Ja. Wat jij zegt, het is gewoon al gedegradeerd. Dat kan bijna niet doen. Nou over. ja, ze staan halverwege de competitie ja. staan ze nu 16 ja. punten achter op de nummer 9. Ja, maar hoe kom je uh, voorlaatste? Niet? En, en uh, die, die kan je nog uh, inhalen. Want ze stonden ook 16 punten voor. Of ja. meer zelfs ah, ja. 20 punten voor. In de eerste competitiehelft. Tussen. Waar ik benieuwd naar ben is hoe men aan die 36 punten komt. Mm. Ja. Maar het mooiste zou zijn als ze gewoon de beker zouden winnen. En dat ja. ze gewoon toch die Europa Cup erin gaan. Dat lijkt me echt heel nou, mooi. Het zou ook mooi zijn als die voorzitter van die club. Het nog een oh. excentrieke figuur te zijn. Uh, echt vasthoudt en zegt: Nou, ik ga tot, uh, tot uh, het allerhoogste om, uh, om dit nog aan te vechten. Ja, maar ja, jullie weten een... ook niet wat, wat de juridische mogelijkheden nog zijn. Kas? Nee. Daar zijn ze volgens mij ook al geweest. Maar zijn ze daar alweer voorbij. <laughs> Michael, mag ik je heel veel sterkte wensen? <laughs> ah ja, dat komt wel goed. Uh, we doen ons best. En, uh, misschien wel wat het schipstrand. Uh, op dit moment kunnen we de spelers weinig gaan veranderen. Dus we zijn afhankelijk van de uitspraken die er weinig uh, veranderen. Laten we het zo maar zeggen. Ja, het is in ieder geval uh, geen lekker einde van het jaar 2011... voor Sion en Michael Dinsdag. Bedankt. En dit is het einde van dit half uur van het Sportforum. We zijn terug naar het NOS finaal van 5 uur. Tot zo.